11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Mörders. Nederlands bedrijf is verantwoordelijk voor de tijdwaarneming tijdens de Olympische Spelen. De directeur zit zo hier. En hoe staat het ervoor met het damesvoetbal elftal van Ajax? We vragen, we vragen het aan de vers aangekochte centrale verdediger Daphne Koster. Het NOS Journaal van 11 uur met Jan van der Putten.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 Voorzitter Barroso van de Europese Commissie is vandaag in Athene voor overleg met de Griekse premier Samaras. Op de lijst van gemeenten waar het aantal woninginbraken procentueel het meest is toegenomen staat Almere bovenaan. Het aantal inbraken steeg daar vorig jaar met 51 procent. Ook in Zoetermeer en Enschede was er een flinke stijging te zien zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel Nederland werd in 2011 meer dan 89.000 keer ingebroken. 8% meer dan in 2010. En de koplopers in absolute aantallen blijven de vier grote steden. Amsterdam staat op nummer 1 met meer dan 5600 woningen in braken. De Amerikaanse presidentskandidaat Romney is aangekomen in Londen. De Republikein doet de komende week Groot-Brittannië, Polen en Israël aan... om zich te presenteren als potentieel wereldleider.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 Dan is het weer nog vrij zonnig, 23 tot 29 graden. Vanmiddag enkele stapelwolken, maar het blijft overal droog. Morgen broeierig warm, 25 tot 30 graden. Tegen de avond een enkele regen- of onweersbui. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Muiderslot 4 kilometer. Voor Bunschoten 2 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Er staat een auto stil. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat voor de Vechtbrug 2 kilometer file. Door een storing gaan de slagbomen voor de brug niet meer open. En mensen op weg naar het strand staan in de file op de A58. Bergen op Zoom richting Vlissingen tussen Rilland en de Vlakentunnel 7 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. On je marks en de atleten zijn weg.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 Spekt met de directeur van een Nederlands bedrijf dat de tijdwaarneming verzorgt tijdens de Olympische Spelen. En wat kunnen we verwachten van het damesvoetbal elftal van Ajax? De gast is ajax speelster Daphne Koster. En er is nieuws uit Den Haag. Hier zijn Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Op verzoek van de Pvv-fractie debatteert de Tweede Kamer volgende week donderdag weer over de financiële crisis. In Den Haag, Joost Welling, Joost, Waarom wil de Pvv weer een debat daarover?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 Alleen de financieel specialisten, maar als er eentje het op de heupen krijgt... en denkt, ik ga toch een motie indienen, dan moet alsnog de rest ook terugkomen van vakantie. Wat kost allemaal wat. Zo ja, maar democratie mag wat kosten, hè, geloof ik. Dat is ook weer waar, daar heb je gelijk in. Maar de standpunten zijn toch al lang bekend, Joost? Ja, kijk, dat is natuurlijk, het, het, het is ook een beetje gek. Want je ziet ook die partijen, zoals Partij van de Arbeid en D66, ermee worstelen van... Ja, dit is een hele grote financiële crisis. En je, je, het is natuurlijk altijd goed om daar als Kamer over te praten. Maar aan de andere kant, er ligt geen besluit voor. Dus je kan wat vragen aan uh, minister Jan Kees de Jager stellen van... ja, wat als uh, bijvoorbeeld Griekenland uit de euro gaat, wat doen we dan? Wat als het IMF uh, Griekenland niet meer wil steunen? Want uh, daar waren wat geruchten over. Je krijgt allemaal van dat soort uh, ja, uh, uh, als-vragen. Maar er ligt geen uh, concrete uh, kwestie voor. Dus wat dat betreft uh, wordt het wel een merkwaardig debat. Maar iedereen vindt het dan toch wel weer belangrijk genoeg... om toch maar even van de camping naar de Tweede Kamer te trekken. Joost Villings. Gevolgd door de IJsley Brothers. Die zitten op de snelweg en die hopen dat ze niet de verkeerde afslag nemen. The Highways of My Life. Lome donderdagochtend muziek, temperatuurtje erbij. Heerlijk, de highways of my life. Die ijsliebellen, ze kennen het nummer trouwens niet. 1, 2, 3 terug moet ik zeggen. Overigens, okay. wij zijn hier vandaag. Dit theater is hier voor het laatst vanuit de studio's in Hilversum. Want de Radio 1 Sportzomer gaat verhuizen naar Londen. Van waar wij morgen presenteren, zeker. daar nou gaan we het ook over hebben, over Londen. Als Usain Bolt op 5 augustus in Londen na 100 meter als een speer over de finish komt... dan wil iedereen natuurlijk weten, heeft hij een wereldrecord, heeft hij een Olympisch record. Het gaat om honderdste van seconden, dus een hele nauwkeurige tijdmeting is van groot belang. Nou, dat geldt natuurlijk niet alleen voor Bolt en voor zijn tegenstanders... maar ook voor wielrenners, ook voor deelnemers aan het triathlon. En die hebben allemaal gemeen dat ze in Londen worden voorzien van een chip van MyLabs. Dat is een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in tijdswaarneming. De hofleverancier van de Olympische Spelen... Maar liefst las ik Bas van Rens, de directeur. Goedemorgen. Ja, dat klopt. Ja, dat klinkt stoer. Ja, We hadden het net even tijdens de plaat over waarom bent u niet in Londen? Nou ja, ons systeem moet het in Londen doen. En als ik daar nu nog zou moeten zijn om dingen te regelen... dan zouden we echt wel een serieus probleem hebben. Wij, uh, het hebben... is allemaal geregeld. Ja. U bent, hoeft daar niet te zijn om de computertjes uh, aan te rennen... en te uh, nee. nou ja, er ervoor zorgen dat er niks meer fout gaat. Nou, nee, Ik denk dat mijn technische staf ook wel heel zenuwachtig zou worden... als ik dat zou gaan proberen. Maar uh, de, het supportteam staat wel in Nederland uh, stand-by. Dus die hebben een heel andere soort uh, vakantiestress... dan waar jullie het net over hadden. Maar uh, die, uh, ja, dat moet in principe goed zijn. Maar voor... Ja, maar... Voor echt probleemgevallen zijn wij gewoon standaard. Jullie hebben alles al lang getest in de aanloop naar de Spelen. Absoluut, ja. Laten we het vooral even duidelijk maken wat het nou precies is wat jullie doen. Als je mm -hmm. Usain Bolt neemt, die sprinter, wat doet MyLabs dan voor hem? Nou, het, is, uh, het voordeel Bolt is een beetje lastig... omdat bij de 100 meter sprint is, uh, de tijdsmeting wordt op het bovenlichaam gedaan... en dat wordt met de fotofinish gedaan... omdat wij ons systeem werkt met een zendertje. En wij kunnen heel nauwkeurig meten wanneer het zendertje over de finish komt. Maar omdat het bovenlichaam in zoveel houdingen over de finishlijn kan komen... is juist bij de 100 meter en de 200 meter en de 400 meter die sprintnummers... wordt de uiteindelijke tijd bepaald door middel van uh, de fotofinish. Want je maar je als... kan niet een heel bovenlichaam helemaal beplakken met zenders. Precies, precies. want de ene keer is het uh, linkerschouder, de andere keer is de rechterschouder die telt. En dat komt natuurlijk uit het verleden dat men zei... Um, als we het borstbeen willen bepalen... dan kunnen we dat niet altijd zien waar dat zit op een fotofinish. Uh, dus we nemen gewoon het voorste deel van, uh, van het bovenlichaam. Ja, Oké, okay. slecht voorbeeld. Wat, nemen nou, met een, wielrennen een andere... bijvoorbeeld. Wielrennen. Uh, uh, uh, bij de tijdrit of gewoon de wegwedstrijd of het BMX. Uh, het systeem werkt uh, op het principe dat je een zendertje uh, op de atleet plakt. Um, en dat zendertje zendt continu een uh, unieke code... naar een lus die in de weg zit of in de baan zit... En uh, die lus die pakt dat signaal op. Het is heel best vergelijkbaar met wat uh, zo'n lus. Uh, vergelijkbaar met wat er in de weg ligt bij een stoplicht. En, en, en daar en, wordt de tijd dan aan de hand uh, van gemeten. Nou, simpel systeem. Hoe bepalend is het dat jullie dat doen? Hoe belangrijk is het? Nou, het is voor ons heel belangrijk, omdat wij met dit soort uh, klanten, dit soort evenementen, die ze ja, ik bedoel eigenlijk hoe belangrijk is het voor de wedstrijd? Want het gaat echt om duizenden van seconden die jullie meten. Ja, het is absoluut enorm belangrijk. Uh, uiteindelijk wordt de uitslag bepaald door degene die het, de, het parcours het snelste aflegt. Dus uh, dat zijn de regels van het spelletje. En als je uh, niet een systeem van jullie bij het weg wil rennen, dan loopt het volledig in de soep. En dan is het wel heel erg moeilijk om te bepalen wie er uh, gewonnen heeft inderdaad. Want dan zouden we dat gewoon met een ouderwetse foto doen en dat is niet genoeg? Nee, dan, heb je, dan mis je een hele hoop informatie en je, je krijgt de informatie ook veel later. Want bij een foto, dan moet naar gekeken worden. Dan moet iemand gaan uh, identificeren, oké, okay, welke renner was dit? Hoe, Hoeveel kwam hier over de streep? En ons systeem doet dat allemaal automatisch. En we zijn zo gewend dat informatie instantaan beschikbaar is. Ook als je kijkt naar die ontwikkeling naar het tweede scherm... waar allerlei data op je iPad al beschikbaar is tijdens de wedstrijd, he, zo meteen ook in het atletiekstadion... als mensen een 10 kilometer lopen of zelfs een 800 meter... dan lopen ze ook allemaal met zo'n zender. En krijgen ze alle tussentijd van de individuele atleten... komen dan ook uh, binnen in ons systeem en worden ook weer gedistribueerd. En als ik aan een zender denk, dan denk ik aan een heel zwaar ding. Nee, of maar een dat is een mobiele telefoon, zo groot ongeveer. Nee, maar de truc is hier dat het echt gaat om, uh, om uh, zendertjes te groten van een, uh, van een stuiver. En bij de atletiek, dat is een van de grote ontwikkelingen uh, die wij in China zijn gestart en uh, dit keer door hebben gezet voor de, voor de Olympische Spelen van Peking. Dat mag maar 10 gram wegen. Zo'n heel startnummer mag maar 10 gram wegen. Dus je moet al die elektronica, en daar zijn we heel goed in, al die elektronica moet je in een heel klein zendertje stoppen dat toch krachtig genoeg is. Het klinkt, een heel klein zendertje met heel veel elektronica, dat klinkt als iets dat ook heel makkelijk kapot kan gaan. Nou, precies. En daarvoor moet je dus goed testen. En moet je heel goed weten. Maar wij bij Mylabs zijn daar al jaren mee bezig. We bestaan dit jaar 30 jaar. En we zijn al 30 jaar bezig om uh, die elektronica te perfectioneren. En we gebruiken heel veel ervaring. Juist uit automobielsport, waar wij ook uh, heel erg actief zijn en marktleider zijn. En ja, daar wordt zo'n zendel onder een, uh, onder een auto ge gebonden. Ja, en daar krijgt hij enorm veel te voortduren. Dus als het dat overleeft, de elektronica, dan miniaturiseren wij het en dan kun je het ook op. Is er wel eens wat fout gegaan dat de computer het begaf? Uh, het sendertje. Ongetwijfeld? Nou, het zendertje hebben we niet, uh, niet meegemaakt, natuurlijk wel in, uh, in tests en demonstraties. Uh, wat heel erg uh, uitdagend was in het begin van deze ontwikkeling in de atletiek. Uh, was om het echt nauwkeurig genoeg te krijgen. En daar, daar gingen de meeste dingen fout. Dat de manier waarop wij dan berekenden wat de eindtijd was. Dat dat niet altijd goed ging. Maar daarvoor konden we dus vergelijken met... Uh, maar dat je, je soms finish. iemand aanweest die, die, waarvan je zei die is twee seconden sneller dan die echt was. Ja, nou ja, we hebben één geval gehad. Het, het, het systeem was gespecificeerd dat het bovenlichaam... Um, een klein beetje naar voren mocht hangen... tot 45 graden en een klein beetje achterover... En toen hadden we het geval bij een zeer rondborstige dame... waar uh, de transponder gewoon echt vlak lag, dus 90 graden achterover lag. Ja. En daar ging het systeem helemaal fout. Maar ja, dat moet je een keer testen om te zien dat je systeem dat wel, niet detecteert. Welke sport kan je hele grote borst hebben? Dat is bijna ja, deze dame, heimdagen. dit was een, een sprinter die... Uh, nou, dat zie je niet vaak. Dat zie je niet vaak, maar ja. deze was er toch... Uh, het was ook niet een wereldtopwedstrijd. Want je begint natuurlijk niet bij de wereldtop te testen. Deze dame was wel heel snel, maar ze won niet... Volgens ons systeem. Als ja. ze dat wel deed. En dat is nu aangepast. Dus zelfs borstige ja, ja, ja, ja. dames kunnen jullie. Ja, de ja gebruiken. zelfs die kunnen we, ja. kunnen we in ieder geval detecteren dat het systeem nou onbetrouwbaar wordt. Ja, ja, ja nou, dat, dat is ook al wat. U zei net van: uh, daar zijn, zijn jullie volgens mij in Peking mee begonnen. Dat je ook de tussentijden kan zien. En dat je ja. volledig de hele tijd op de hoogte bent van je eigen race. Is dat vooral leuk voor het publiek of is dat ook handig voor de atleet? Nou, Het is voor de atleet ook handig. Want hoe meer data je hebt over jezelf en je verval tijdens de race. Hè, kijk, bij schaatsen zijn we dat heel gewoon. Ja van Ik kan me dat nog als kind mee herinneren dat ik met mijn vader meeschreef... en dat we keken naar het verval tijdens een 10 kilometer. Um, het is heel erg lang zo in de atletiek bijvoorbeeld zo geweest... en ook in baanwielrennen, dat je alleen maar een eindtijd had. Maar dat je niet wist wat je verval was en wat je tussentijden waren. Nou, nu kun je dat wel weten, maar je kan het ook weten van je concurrenten. Dus moet je je zorgen maken als iemand heel hard start? Nou, als dat gewoon is hoe hij zijn race opbouwt, dat weet je nu. Je en, en en en ik neem aan dat je je coach laat dat zien, hè? Voor de die mensen met een eigen nee nee, je... nee de coach de coach ziet dat. Nee, nee, zij hebben zelf die dat mag volgens mij ook helemaal niet, want dat zou zentabrutuur zijn. Maar um... Je, je coach krijgt die informatie en dan kun je je strategie op uh, afstemmen. En we hebben deze tour gezien met Sky... dat hoe meer je meet, hoe beter je je kan, uh, kan instellen op uh, wat je moet doen. Maar bij de tour kan dat natuurlijk juist niet... want dan moet je allemaal lussen leggen onder het wegdek En dat lijkt me uh, niet zo handig. Nou, daar is de tour ooit mee begonnen. Ja. We zijn ooit begonnen met de tour, de tussentijden in de tour... en de afstanden van de kopgroepen te meten door... Uh, dan was er een, een, uh, uh, een motor met daarop een tijdmeetsysteem met een lus. Die werd dan op de weg geplakt... En als het peloton overheen was, dan werd die lus van de weg gehaald. De tape getrokken. En dan reden ze met die motor heel hard naar voren, voorbij de kopgroep. En dan legden ze die lus weer neer. Nou, dat, dat werkte helemaal niet. En tegenwoordig doen ze dat met een GPS-ontvanger en een zender op de motor. En mensen die dat wel eens kijken in de tour, die zien ook dat dat wat onnauwkeurig is. Omdat je als die motor achter een grote kopgroep rijdt of hij rijdt voor een grote kopgroep, dan maakt het heel veel uit. En is, daarom zie je soms dat het wel vijf of tien seconden kan op- of aflopen hm. in heel korte tijd. De, de, ik heb ook wel eens iets gezien bij hardloopwedstrijden met een soort dopje op je schoen. Dat, ja, dat, het dat is ook een systeem van ons. Maar dat is, bij, uh, uh, dat is voor massa-evenementen waarop een seconde nauwkeurig wordt gemeten. Hè, dus de marathon van uh, Rotterdam of de dam to -dam of de marathon van Boston. Is dat nauwkeurig genoeg, een seconde... maar mm -hmm. als je echt over honderdste praat... dan maakt het heel veel uit of die zender op je, als die zender op je schoen zit... of je schoen voor is of je schoen achter is... op het moment dat je over de finish komt. Dus daarom, en omdat de regels in de baanatletiek uh, voorschrijven... dat je op de borst moet meten, ja. moet je ook op de borst meten. Wat zijn de kleinste verschillen die je kunt meten? Nou, de kleinste verschillen in de motorsport... meten wij tot een tienduizendste uh, nauwkeurig. Uh, tienduizendste? Ja, ja, en je ziet in beeld een duizendste nauwkeurig... Wij garanderen ongeveer tot drieduizendste uh, nauwkeurig dat de, meet, dat de reproduceerbaarheid is. Ja, dat is een heel flauw en, en saai verhaal. Ik maar... heb nog niet zo lang geleden via de NMS een reportage gezien over tijdwaarneming bij, bij het schaatsen. En, uh, ja? dat was allemaal uh, Kom maar ja. Ja, ja. Nou, ja. Kijk, dat zit hem in. Wij kunnen in de actieve sport tot een duizendste nauwkeurig meten. Um, maar het probleem is: wij meten heel nauwkeurig wanneer dat zendertje over de finish gaat. En als je nou bij schaatsen, wat ze nu doen... is ze doen die zender op een band en die bevestigen ze om de enkel heen... dan maakt het heel erg veel uit of je die, die zender aan de voorkant van je enkel doet... of aan de achterkant van je enkel doet. Um, dus als je met ons systeem meet, moet je wel met elkaar afspreken... dat als je, uh, ja. dat je allemaal op dezelfde plek die zender hebt... dan maakt het ook uit wat je schoenmaat is... waar je enkel zit ten opzichte van de punt van je schaats. Dus als je dat standaardiseert, je zou dat ding op de schaats maken... Dan misschien uh, duizendste van een seconde. Ja, absoluut. Ja. Gaat het nog verder ooit? Ik bedoel, kunnen nou, we het... straks tot op miljoenste van een seconde meten? Nou, die vraag is ons wel gesteld door een, uh, door een uh, vooraanstaande automobielfederatie. Uh, maar die, uh, daarvan hebben wij gezegd: ja, wat, wat schiet je ermee op? Want je moet kijken, duizendste van een seconde, dat kun je vertalen bij een bepaalde snelheid in een, nau in een nauwkeurigheid van plaats. En dan praat je op dit moment, in de, in de NASCAR of IRL... meten wij uh, tot, uh, tot op een centimeter nauwkeurig. Uh, waar, mm -hmm. waar die auto zich bevindt. Dus dan kun je wel tot op een millimeter nauwkeurig gaan meten. Maar ja, op een gegeven moment kun je ook afvragen hoe vaak het voorkomt... dat auto's op een centimeter nauwkeurig langs elkaar komen. In de actieve sport, waar we tot een duizendste nauwkeurig meten... heb je eigenlijk heel andere problemen. Dat de mensfactor zo groot is. En, en dan? En dan, ja. dan uh, kun je wel... zit je, je meetfout eigenlijk niet zozeer in het meetsysteem... Dat, dat, zend, dat heel nauwkeurig die zendertijd bepaalt... maar in hoe je dat bevestigt op de, op de atleet. Ja, oké. Okay. Dus, dus dat wij, heeft al geen... Ja. Nee, het systeem is nauwkeurig genoeg... maar het is meer in de regels zorgen dat het goed toegepast wordt. U, uw leven houdt zich uh, vormt zich rond details eigenlijk. In ja, een mini-details. Ja, ja. Ja, ja, ja, het is... Uh, je, je, je doet iets heel belangrijks voor die sporter. Want die traint daar in de Olympische Spelen vier jaar naartoe. Maar ook bij, een, bij een, uh, uh, de, de marathon van Egmond... traint iemand daar een half jaar of een jaar naartoe. En voor ons is het onbegrijpelijk dat je dan geen tijd zou hebben. We hebben zo meteen met Daphne Koster over het vrouwenvoetbal... over de competitie. En dan blijft u daar ook nog even bij zitten. De Radio 1 sportzomerbus. In basisschool De Regenboog heb je helemaal niet in de gaten dat het zomervakantie is. Er zijn gewoon nog 70 kinderen die naar school gaan. En Marco van Vissen is teruggekeerd in de schoolbanken. Waar staat die, die Regenboog? De Regenboog, Felix, die bevindt zich in, in het Laakkwartier. Maar ik kan het beter even vragen aan de mensen die hier van de school zijn. Het heet hier toch Laak, hè, deze wijk? Ja. Ja? ja, de laak. De laak, noemen wij dat hier. Ja. Dit is uh, mevrouw Megou. U geeft les in groep zwart, e e zoals dat heet. Groep zwart, ja. Combinatie groep vijf, uh, zes. Want de groepen hebben niet een nummer voor de gelegenheid, maar, maar een, kleur. een kleurtje gekregen. Daardoor krijg je toch meer het idee van dat het een speciaal soort school is. Een aparte school, ja. Een aparte school? Een aparte school, aparte, aparte klassen. Zodat de kinderen niet in de war komen in welke groep ze eigenlijk zitten. Nee. Zijn jullie al in de war van in welke groep jullie uh, zitten? nee. In welke groep zit jij? In, gro in, in groep zwart, maar dat is groep 6. Jij zit, oh je weet al dat het groep 6 is bij mevrouw ja. Mekko. En in welke kleur zit jij? Groep zwart. Ook groep zwart. En jij? Groep blauw. Oh, groep blauw. Jij bent ook nog iets kleiner dan de anderen, hè? Ja. Alle groepen zijn hier, hier in de regenboog vertegenwoordigd. Klopt. Uh, groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. En nu is het dus gewoon officieel zomervakantie. En hier in school is het gewoon. Business as usual. Ja, Wat sneu. Nee, het is helemaal niet sneu. De kinderen leren heel veel dingetjes. De taal leren ze. En ook nog leuke dingen doen. Ze knutselen en ze kunnen lekker buiten spelen. In de sporthal natuurlijk. Ja. Uh, nu is het zo dat de zomerschool een relatief nieuw verschijnsel is. De afgelopen jaren zijn er in Nederland steeds meer bijgekomen. En het is de bedoeling dat dat aantal de komende jaren nog verder gaat groeien. Ik heb begrepen van het ministerie van Onderwijs dat er in 2015 een dikke 200 zomerscholen in Nederland zijn. En de vraag is eigenlijk waar dat goed voor is. Ik zal het even vragen aan Ruben van Merweland, coördinator. Waar is het goed voor? Nou, ik denk dat op deze manier de kinderen inderdaad... ook in de zomervakantie uh, nog extra aandacht krijgen... op het gebied van touw en rekenen. En is ook... het alleen voor de kinderen die daar moeite mee hebben? Nee hoor, op zich is het voor iedereen. Omdat we ons niet alleen richten op touw en rekenen... maar we richten ons ook op talentontwikkeling. Dus op, uh, op de gebieden muziek, uh, sport, kunst en drama. Ja, ja. Ja, er staat er eentje hier helemaal te glunderen. Filipa. Ja. waarom lach jij zo? Um, omdat um, ik het heel leuk vind. Uh, ook om die andere dingen te leren. Zoals bij toneel vind ik het heel erg fijn. Dan woor, uh, vind ik dat het een beetje beter wordt. Ja. En daar word ik heel erg blij van. Jij wordt er heel erg blij van. Dus het is niet zo dat jij hier naartoe moet? Nee. Ofwel, van je vader en moeder? Nee. Jij vindt het zelf ook echt leuk? Ja. Echt waar. En jij dan? Moet jij van je papa en mama? Ik moest van mijn broer. Um... Je moest van je broer? Ja. Oh. Maar nu vind ik het uh, eigenlijk wel leuk. Op en vertel eens, wat zei je broer dan tegen jou? Um, hij zei, we gaan nergens heen, dus je kan uh, lekker naar de zomerschool. En daar leer je wel iets en uh, zo rekenen. Ja. Hé, hey, maar dus vind je het dan eigenlijk voor jezelf niet een beetje zielig dat je nou naar school moet? Nee. Nee? Je vermaakt je wel hier. Ja. Ja. Is ja. leuk. Ja. Het is best leuk. Het is voor de ouders gratis? Ja, dat klopt. Inderdaad, Het wordt vanuit de gemeente inderdaad betaald. Of vanuit het Rijk in ieder geval. Ja. En ouders hoeven er niks voor te betalen. En de kinderen vanzelfsprekend ook niet. Nee. Ah. Maar hoe, hoe, hoe voorkom je nou dat het een soort veredelde kinderopvang wordt hier? Nou goed, de, de kinderen die zijn hier natuurlijk ook echt bezig met hun eigen lesprogramma. En het is dan ook in het verlengde op het niveau zeg maar, waar ze uh, hun groep mee hebben verlaten. Ja. Ja, daarmee gaan ze eigenlijk verder. En ja, op die manier denk ik dat dat wel een ja, toegevoegde waarde is. Dat het een toegevoegde waarde is, maar er zijn ongetwijfeld ook ouders... Uh, juf Asja, die denken van, weet je wat... nog lekker even drie, drie weken van die kinderen af, of niet? Nee, helemaal niet. Nee? Er zijn ouders die echt uh, kiezen voor de zomerschool... omdat ze vinden dat hun kinderen extra leren op school. Ja. Dat vinden ze belangrijk. Een heleboel kinderen zeggen van, mama en papa vindt het fijn dat ik dan naar school ga... Ja. omdat ik dan extra Nederlands leer en echt naar woorden ja. schat. Ja. Extra Nederlands taal is een heel belangrijk uh, onderwerp op de zomerschool... Ta taal is de basis, uh, taal en woordenschat. En ja. er, uh, begrijpend lezen komt er natuurlijk ook bij. Ja. Heeft dat ook te maken met de wijk waar we in zitten? Dit is een zogenaamde krachtwijk met veel kinderen van de afkomst? Een beetje wel, ja. ja? ja. Maar je, je merkt wel, dat kinderen die het leuk vinden, die komen. Het zijn niet per se kinderen die een achterstand hebben, niet die. Moet u veel bijspijkeren? Ik werk gewoon op niveau uh, waar de kinderen gestopt zijn. Ja. Dus, uh, ze werken allemaal op hun eigen niveau. Ja. Dan. Gizem... Gisem is een heel mooi klein meisje met een enorme mooie bloem in haar haar. Vind jij het leuk hier? Uh, ja. Wat heb je vanmorgen gedaan? We hadden, We hadden toen taal gedaan, denk ja? ik. Taal en ook rekenen? Ja. En wat vind je het moeilijkste? Rekenen. Rekenen, ja. Ik heb ook een ontzettende hekel aan rekenen. Dat wordt, dat wordt nooit <laughs> beter, echt niet. Hoor. Daar kan geen zomerschool tegenop. <laughs> nou, je merkt wel dat de kinderen veel uh, oppikken bij, bij ja? rekenen. Ja, want de re rekensommen zijn geen kale rekensommen. Ze zijn, verbo uh, zijn ver, uh, uh, verborgen. Sorry, verborgen in de... Uh, Doe eens een voorbeeld. Doe eens, doen wij Gizem eens een voorbeeld samen. Dan gaan we kijken of we eruit komen. Nou, um... Gizem, we gaan een som doen. <laughs> een zomersom. De kinderen gaan naar Madurodam. We gaan en naar de, Madurodam. Ja, en mama en papa die, uh, betalen 6 euro... En Guizem gaat mee en Guizem betaalt 3 euro. Ja? Hoeveel is dus dat? Dus papa en mama betalen 6 euro en Gisem die moet 3 euro. Hoeveel is dat dan bij elkaar? Uh, dat is 6 uh, en 6. Uh, uh, en 3. En dan? Dat is 6 uh, gedeeld 4 keer 24 meer 18. Je, je, juf zegt het gewoon voor hier. Vijftien. Zeg maar vijftien. Vijftien. Is het goed, juf? Ja, dat is goed. Waar ja, de zomerschool al niet goed voor is, wisten jullie wel zeker, hè? Ja. Of had je niet, stiekem niet meegerekend? Kinderen zijn helemaal stilgevallen hier. Wat gaan, wat gaan ze vanmiddag doen? Wie kan daar antwoord op geven? Uh, ze gaan vanmiddag gaan ze inderdaad sporten. Ze gaan ah. ook uh, drama doen, ja. muziek doen en kunst. Dus uh, iedere groep die krijgt een andere talentenlijn. Uh, okay. ja, en dat zijn echt mensen die inderdaad uit het vakgebied zelf komen. Dus dat zijn dan niet de groepsleerkrachten. Maar nou. mensen uit de organisaties. Uh. Ik heb begrepen dat het leerzaam is, maar ook leuk op de zomerschool. Ik wens jullie allemaal nog veel plezier. Dank u wel, juf. Gaat terug naar de klas. Groep zwart. Ja, gaan we doen. Okay. Samen met Gizem. Met Gizem. Veel plezier nog. Goed uit Den Haag. Ja, Dag. Ja. Waar komen we vissen met zo'n uh, zo grote microfoon... voor zo'n klein kind en uh, zo'n imponerende man? Ik kan ik me iets bij voorstellen dat je dan even stilvalt. Dat hebben wij ook allemaal bij Jan van der Putten. Hoofdpunten van het nieuws. De Griekse regering heeft een akkoord bereikt over extra bezuinigingen van ruim 11,5 miljard euro. Dat heeft het ministerie van Financiën in Athene bekendgemaakt. De komende twee jaar wordt onder meer gekort op de pensioenen en de gezondheidszorg in Griekenland. En zo komt er een eigen bijdrage voor doktersbezoeken. En moeten Grieken die jaarlijks voor meer dan 1500 euro zorgkosten hebben, 15% van die kosten van een ziekenhuisverblijf betalen. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie is vandaag in Athene voor overleg met de Griekse premier Samaras. En die krijgt morgen het IMF, de Europese Centrale Bank en de EU op bezoek. Die kijken of Griekenland wel genoeg bezuinigt. En de Tweede Kamer debatteert volgende week donderdag weer over de eurocrisis met minister De Jager. Dat gebeurt op verzoek van de PVV. Het aantal woninginbraken stijgt nergens zo snel als in Almere. Daar was vorig jaar een toename van 51 procent, meldt het CBS. Er was ook een flinke stijging in Zoetermeer en uh, in... Enschede was het volgens mij. Er staat weer al meer, maar dat is niet helemaal goed. In absolute aantallen. Het kan ons doen elkaar. In absolute aantallen had Amsterdam de meeste woning inbraken, meer dan 5600. En dan nog autodiefstallen. Bij autodiefstal wordt de laatste jaren steeds vaker geweld gebruikt. Criminelen gebruiken geweld of dreigen ermee. Omdat ze de autosleutel nodig hebben, dan kunnen ze het alarmsysteem van de auto omzeilen. Dat zeggen onderzoekers van het KLPD. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan verkeersinformatie Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Muiderslot, 4 kilometer, voor Bunschoot, 2 kilometer. Op die A1? Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat tussen Bussum en Muiden, 7 kilometer file voor de Vechtbrug. De slagbomen zijn daar dicht... en gaan door een technische storing niet meer omhoog. Want waarschijnlijk duurt dat nog een half uur. Dus die mensen kunnen beter achteruit rijden, heel langzaam? Ja, inderdaad. Of even wachten. Uh, dan nog een file op de Ring van Amsterdam. De A10 West. Richting Zaanstad voor de Koentunnel. Twee kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Daphne Koster is hier. Die gaat zo meteen praten over de damesvoetbal van Ajax. En ze stond net ook in die file, maar ze was al net op tijd. We are young. gaat uh, over fun.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 No, I know that I'm not. Van heet het groepje, komt uit Amerika en ze spelen nogal bombastisch. We are young. Aangeschoven is economie-redacteur Gert-Jan Dennekamp. We hebben het over Vestia, de accountant die in 2010 een handtekening heeft gezet... gezet onder het jaarverslag van woningcorporatie Vestia. Die accountant die wordt door de toezichthouder aangepakt en daarom is ze... Gert-Jan Dennekamp hier. Um, wat wordt die accountant verweten? Nou ja, we moeten het doen met een uh, brief die is uitgelekt uh, via het Financiële Dagblad... waarin de toezichthouder, de autoriteit Financiële Markten... schrijft aan de accountantkamer dat deze man de uitvoering van de controle uh, niet heeft gedaan volgens de regels. Dus dat is nog een beetje scriptisch, maar hij heeft dus duidelijk steken laten vallen. Hij heeft het jaarverslag van Vestia in 2010 goedgekeurd... Uh, later bleek daar allerlei fouten in te zitten. Hij heeft dingen niet gezien die hij wel had moeten zien. En dus zegt de AFM nu: uh, hij heeft steken laten vallen. Daarom dienen we een tuchtklacht in om te voorkomen dat hij opnieuw misstappen ja. zal begaan. Ja, want even Vestia natuurlijk uh, had, had gespeculeerd hè, met financiële middelen. Uh, dat is uh, allemaal helemaal verkeerd afgelopen. En deze man had vooral de jaarrekening goed moeten checken, en dat heeft hij niet gedaan. Ja, want die accountant die is zeg maar de derde partij in het uh, verhaal. Die moet ervoor zorgen dat de cijfers die er staan kloppen dat de, de, het allemaal volgens de regels is uh, gebeurd... zodat andere partijen die misschien zaken willen gaan doen... met Vestia uh, festival of met een ander uh, bedrijf... ervan uit kunnen gaan dat die cijfers uh, kloppen. Nou, dan moeten, uh, uh, die, die, die cijfers moeten aan allerlei regels uh, uh, voldoen. De accountant moet erop toezien dat dat gebeurt. En hier uh, is dat niet gebeurd. Want die derivaten, hè, die financiële producten waarmee gespeculeerd is... wat inmiddels 2 miljard heeft uh, gekost aan schade... echt daadwerkelijke schade... Dat was niet zichtbaar in het jaarverslag. Dat had wel zichtbaar moeten zijn. En bijvoorbeeld als je kijkt naar het jaarverslag van 2010... maakte Vestia volgens hun eigen jaarverslag een winst van 55 miljoen. Maar als je dat beter bekijkt, had er eigenlijk een verlies moeten staan... van 600 miljoen. En dan was iedereen dat, veel vroeger wakker geworden. En dat had die man moeten zien, die accountant? Dat is zijn rol. Ja, ja. hoe, hoe, hoe bijzonder is het dat, dat hij persoonlijk hiervoor aansprakelijk wordt gesteld? nou Ik denk dat het voor hem heel bijzonder is. Het is natuurlijk ja, een hele zware maatregel. Maar, want het kan leiden tot een schorsing en een boete. Ja. Um, en en betekent dus ook dat de AFM... Uh, dit echt een persoon aanrekent. Want in de brief staat heel duidelijk dat ze hem daarvoor verantwoordelijk houden. KPMG, het bedrijf waar hij voor werkt... dat wordt ook uh, uh, onderzocht nu op dit moment door uh, de AFM. Uh, dat onderzoek is nog niet afgerond. Het uh, kan ook consequenties hebben voor uh, uh, het bedrijf zelf. Maar voor deze man is het natuurlijk een hele uh, ja, uh, uh, zware sanctie. kan ja. dit tot gevolg hebben. Want, want Wat hangt er hem boven het hoofd? Nou ja, een boete, maar kan ook leiden tot een schorsing... van een jaar of twee jaar of misschien wel levenslang. Gebeurt het vaker dat één iemand specifiek daarop wordt aangesproken? Nou, in dit soort gevallen gebeurt het nog wel eens... maar het gebeurt natuurlijk niet heel vaak. En het feit dat de, de accountantskantoren uh, uh, nu ook onder vuur liggen in deze zaak... want het gaat niet alleen om deze man of dit bedrijf, KPMG, waar hij voor werkt... maar alle accountantskantoren, want bijvoorbeeld Vestia werd in de jaren daarvoor voor 2010 gecontroleerd door Deloitte. Um, ook daar uh, uh, richt het onderzoek van de AFM zich op natuurlijk. Uh, maar die, uh, uh, de, de, de manier waarop gekeken wordt naar de accountants... die is wel veel zwaarder worden en veel kritischer. Uh, omdat we hebben geleerd in de afgelopen jaren... dat soms cijfers niet helemaal zeggen wat ze moeten zeggen... en dat, dat we ook mensen hebben die daar eigenlijk op toe moeten zien... en dat dat, dat strakker gehandhaafd moet worden. Uh, Pieter Lakerman, bekend natuurlijk van DSB... die had ook een aanklacht tegen deze man ingediend, hè? Ja, klopt. Um, en dat is nu wel even lastig. Want de AFM schrijft in die brief... Uh, van ja, dat is mooi dat hij dat gedaan heeft, maar um, wij hebben toegang tot vertrouwelijke informatie. Um, wij denken dus, eigenlijk schrijven ze daarmee... dat onze zaak veel beter zal zijn tegen uh, deze man. Um, en het uh, Tuchtcollege gaat die twee zaken nou niet samenvoegen. Want als u dat doet, kunnen wij die vertrouwelijke informatie niet meer gebruiken. Want dan kijkt een derde partij mee die die informatie niet mag zien. Namelijk de heer Lakenman. Dus laat ons eigenlijk voorgaan. Dat is wat ze hm. vragen. Lakerman is daar natuurlijk wat ontevreden over. Maar uh, het is wel het pleidooi van de AFM van laat ons deze zaak doen. Wij kunnen een dossier opbouwen tegen uh, deze man. Ja. En wij denken dat we een dossier hebben, want dat schrijven ze zo uh, letterlijk. klinkt niet alsof deze man uh, hierna nog een fijne carrière tegemoet gaat. Uh, nee, uh, ik denk dat, uh, dat als de AFM inderdaad, hè, die heeft deze brief geschreven... en dit verwijt hem maakt, maakt hem nu dit verwijt... Uh, dat ze dat doen omdat ze serieuze aanwijzingen hebben dat die forse steek heeft laten vallen. Goed, dankjewel. Economieredacteur Gert-Jan Dennekamp. Twee maanden geleden was er geweldig nieuws voor iedereen die het vrouwenvoetbal een warm hart toedraagt. Ajax stapte in de Benelieke, de profcompetitie met Belgische en Nederlandse clubs. En dat zou wel eens de definitieve doorbraak kunnen zijn van het vrouwenvoetbal. Hier aan de tafel zit Daphne Koster. Ze is bij de nieuwe club Ajax aan de trainingen begonnen. Goedemorgen, Goedemorgen. Daphne. Draag je weer de aanvoerdersband bij Ajax ook? of uh, Net zoals in Nederland zelf? helftal? Net als in het Nederlandse helftal, ja. Ja, mijn linkerarm. En jij, jij speelde bij Telstra, daarvoor ja. bij AZ. Hoe gaat dat? Ja, dan? en een jaartje Amerika. Uh, Ook nog, gaat. ja. Daar ben je tussendoor ja. geweest. Ja, bij een of andere onduidelijke vereniging. <laughs> nou nee, ja, ja dus dat was uh, de leak op dat moment waar je moest zijn, hoor. Dat, uh... Ik zeg niks meer. Okay. Maar dan komen ze, uh, bellen ze aan, staan ze voor de deur. Uh, komt er een zaakwaarnemer met een, met een dikke auto? Hoe werkt dat? Nou, nee, nee, nee. nou ja, ik zit wel bij een zaakwaarnemer, Sport Promotion. En uh, er is contact geweest tussen Ajax en Sport Promotion. En ik had eigenlijk al heel snel aangegeven... Ja, ik hoorde dat ook, net als iedereen... van het Ajax gaat beginnen met vrouwenvoetbal. En toen zei ik al gelijk, als ze komen dan... Uh, ja, zeg maar ja. Zeg maar ja. Maakt eigenlijk niet uit, maar ik ga naar Ajax toe. En dan staat er geen zakgeld? Nee, nee, nee, nee. nee. Zover zo is het vrouwenvoetbal nog niet. En het is de vraag of het ooit zover gaat komen... Hè, met die zakken met geld in die grote auto's. Maar het is, wel, het is, het is zo dat wij nu gebruik maken... Uh, van alles wat van Ajax is... En we horen bij de club en uh, nou ja, de, ik heb er nu een week uh, erop zitten. Ja, en het, uh, het voelt heel erg goed. En je merkt gewoon dat Ajax echt gekozen heeft voor het vrouwenvoetbal. Ja, en dat merk je aan iedereen. En Alles. ik zag je in het sportjournaal en je was echt helemaal ja, ff, geweldig, vond je het? Ja, maar dat is ook zo. Het is, uh, het, als meisjes heb je, heb je die droom gehad... Um, en ja, die hou je wel vast natuurlijk, want je hoopt nog altijd dat Ajax in zou stappen. Ja, en als dat dan gebeurt en je mag voor die club gaan spelen, voor jouw club, jouw meisjesdroom. Ja, dan Jij had ik alles van Ajax boven je bed hangen. Ja, ik had, ja nu niet meer hoor. <laughs> ja, ja, maar weer wel. Ja, ja, nu. Nee, nee, nee, nee, dan wordt mijn vriend gek, denk ik. <laughs> Nee, maar nee, uh, toen de tijd toen ik klein meisje was, had ik alles van Ajax. Dus een meisjeskamer vol met, uh, met Ajax-spullen. En wat ik eigenlijk het mooiste vind... en dat is nog niet eens dat ik nu echt bij Ajax speel... Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi... maar dat die meisjes, die nu 6 zes, ja, zes, zes tot en met 12, misschien 14 nog wel... dat die dezelfde droom kunnen hebben... maar dat die ook gewoon weten dat het is mogelijk. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker... dat meisjes en jongetjes dezelfde droom kunnen hebben. En dat is voetballen bij Ajax. En kom je de mannen tegen... Bij Ajax? Bij ja, ja, ja nou, we, trainen, we trainen gewoon op de toekomst. Ja, en daar loopt iedereen. Dus uh, je, je komt iedereen tegen. Dus uh, Mr. Ajax, uh, meneer Zwart, uh, die heb ik, al, uh, heb ik al een hand geschud. Ja, en kijken ze dan vol bewondering naar jou, of is het juist andersom? Nee, hoor. Dat, dat, uh, dat, dat wendt snel. En het is gewoon: uh, ja, je maakt een praatje. En uh, je, je doet je ding. En uh, dat, uh, je ding doen, dat is gewoon, uh, gewoon trainen en elke dag beter worden. Maar vinden ze het bijzonder, vrouwen daar, die daar rondlopen? Wat oh, het is nieuw. Ja, het is nieuw. Ja. Ja, zo, zo voelt het niet. Het voelt niet als bijzonder. Je ziet ze natuurlijk wel kijken. Maar je merkt gewoon dat iedereen op de hoogte is... dat Ajax met die vrouwen uh, zijn begonnen. Ja, en uh, ja, het, het lijkt wel... Voor mij voelt het eigenlijk heel normaal. De, de, de, de, vroeger heb ik wel eens bij clubs gespeeld... en dan merk je soms dat er nog een strijd was... Dat dingen nog, ge, nog, niet, nog net niet geregeld waren. Nou, nu echt alles. Ik kom echt in een gespreid bedje, in een warm bad eigenlijk. Je hebt vast wel die opmerkingen van Frank de Boer gehoord over homo's. Am Amotorisch zouden ze zijn. Ik kan me zo voorstellen dat hij ook wel bepaalde gedachten over vrouwen heeft. Nee, ik, euh, die dat, heb jij nog niet gehoord? <gul> die, heb, die heb ik niet gehoord. En uh, kijk, uh, ik, dat maakt me ook eigenlijk niet zoveel uit. Want iedereen mag gewoon een mening hebben en of hij nou positief of negatief is. Ja, uh, ik heb ook wel eens ergens een mening over een bepaalde sport uh, dat ik denk, ja, die vind ik niet maar, zo aantrekkelijk. heb jij het gevoel dat je daar extra moet bewijzen omdat je vrouw bent? Nee, nee, nu totaal niet. Ik, heb, uh, ik krijg het gevoel van Ajax dat ik, uh, dat ik, uh, dat ik daar uh, welkom ben en dat zij uh, mij gaan, uh, nou ja, de faciliteiten gaan bieden die ik nodig heb als topsporter om uh, nou ja, te pieken. Met Ajax en straks te pieken op het EK in, uh, in Zweden in 2013. Bas van Rens zit hier nog. Dat is de directeur van een bedrijf dat tijdens de Olympische Spelen zorgt voor de tijdwaarneming. En dat op de 3000ste van een, van, een, van een seconde kan doen. Uh, bekend met het trainingscomplex bij Ajax? Ja, inderdaad. Ja. Ja, wij hebben daar ook systemen liggen om uh, sporters te meten, snelheden te meten tijdens uh, trainingen. Een soort hindernisbaan ja? ligt daar. En uh, na, uh, uh, na een aantal van die obstakels uh, liggen daar dan tijdmeetlussen van ons... en dan kunnen ze talenten volgen. Dus ik denk dat jij daar ook mee te maken gaat krijgen. Ja, nou ja dat, ik begreep dat dat wel de bedoeling was. Ik heb de baan nog niet gezien, maar die krijg ik volgens mij morgen te zien. Ja. Ja, dus ben, dus, ben benieuwd. Uh, ja, nou ja. Dus alleen, Dacht, dat, zijn alleen, maar mooie, dat zijn alleen maar mooie zaken. Dat, nou ja, de norm is natuurlijk enorm hoog bij Ajax... qua van hoe zij uh, topsport zien of voetbal zien... En dat is mooi, dat, uh, dat, dat er nu een vrouwenploeg is die daar gebruik van mag maken, van mag gaan maken. En eigenlijk doet mee in de benen League, Wat ja. ik op zich wel een hele leuke naam vind als het over vrouwenvoetbal gaat. Um, de dat benen. Ja, ja, de Benenleek. Ja. België en Nederland bij elkaar. Ja, er is een, uh, een nieuwe opzet, een nieuwe competitiestructuur. En uh, de, de eerste helft, hè, tot de kerst ongeveer, dan spelen we alleen onderling. De Nederlandse ploegen spelen tegen elkaar. En dan spelen de beste vier uiteindelijk tegen de beste vier uh, te, uh, van België. En dan is het strijden voor het, uh, ja, het kampioenschap van uh, België en Nederland. Dus het is nu uh, zaak dat wij met Ajax bij de beste vier van, uh, van Nederland komen. En dan, uh, dan kunnen we doorpakken en dan kunnen we voor het kampioenschap gaan spelen. Eigenlijk in één keer een omslag gekomen, want het zag er even heel erg slecht uit hè, voor het vrouwenvoetbal. Nou ja, op, op clubniveau ziet het, uh, komen er, kwamen er vaak berichten dat het uh, negatieve berichten Maar als je echt, als je naar de cijfers gaat kijken en naar de ontwikkeling en met het Nederlands, met het Nederlands elftal. Ja, dan uh, maken we nog elke keer uh, zulke stappen. En dan is die stijging zo enorm dat het eigenlijk heel erg positief eruit zag. Alleen het was eigenlijk steeds het wachten op een. Ja, op de een van de grote drie. Ja, en ik Maar waarom, ik, ik waarom deden Ajax. die zo moeilijk? Wat, wat, wat was dat erachter? Nou ja, ik, ik heb van Ajax begrepen dat ze erin wilden stappen... op het moment dat ze, dat ze dachten van ja, nu, nu is de tijd rijp. En uh, als ze erin zouden stappen, dat ze het niet zomaar eventjes zouden doen. Nee, dat ze het gelijk goed uh, Maar waarom was de, de tijd vijf jaar geleden niet rijp dan? Nee, dat, is, dat moet je misschien aan Ajax uh, <laughs> zelf vragen. Toen was jij er ook al. Ja, toen misschien ik... toen er een knullige competitie <laughs> ja. was. En nu wordt er echt een serieuze competitie Ja, ja, ja dat ja, lijkt met Anderlecht. Maar ook, dat, soort dingen. Maar, dat ook. Maar ik denk ook als je gewoon de ontwikkelingen kijkt en dan niet alleen binnen Nederland, maar even over de grens met een Champions League wedstrijd die in mei is gespeeld voor 50.000 man. He, dus Dan praten we over een vrouwenwedstrijd en een WK in Duitsland waar rustig 45.000 man op de tribune zat en meer dan, ik geloof iets van 900.000 kaarten zijn verkocht en alle kijkcijferrecords op tv zijn verbroken. Dat gewoon de best bekeken vrouwensport is op de wereld. En de grootste vrouwensporter is op de wereld. Nou, als je dat ziet, dan heb je gewoon een enorm product in je handen. En dat, dat, daar kun je mee aan de gang gaan. En waarom is het dan bij AZ niet gelukt? Nou ja, de AZ heeft de, heeft de pech gehad. En dat weet volgens mij iedereen met de hele DSB-affaire. Onder andere, maar goed, je ziet in de club die hebben het toch ook niet breed lijk mee? Vrouwen... Nee, nee, nee. Maar het heeft, heeft ermee te maken dat je... Dat je, als je kijk, ik zeg altijd, als je, als je kiest voor het vrouwenvoetbal... dan moet je er ook echt voor gaan. En dan moet je er ook wat van willen maken. En dat betekent dat je, dat je ja, mankracht erachter, of vrouw, vrouwen, maar ja, mankracht, die moet je erachter gaan zetten. En als je dat niet doet, ja, dan, is het, dan, dan gebeurt er ook niks. Um, dus als je ervoor kiest en je gaat er wat van maken en je gaat kijken waar liggen de kansen, wel, wat is nou de doelgroep. Ja, dan, dan kun je er echt wat van maken, want bij Telser is het ook een, een succes gebleken. Dus het kan wel? Ja, het kan. En ik ben ervan overtuigd met, uh, met Ajax. En als je, ja, als je dat al uh, in het hele land bekijkt, uh, hoeveel meisjes er in Ajax-shirtjes uh, rondlopen. Ja, dan, dan... en niet alleen dat. Ik ben in Amerika geweest. En als je de naam Ajax al uh, riep, dan was iedereen al van, uh, hè, hoe, wow. hoe zit dat dan? Ja, ja uh, Ajax heeft gewoon enorm veel kracht. En uh, het is gewoon een mooie club. En ja, drie jaar geleden stond je met het Nederlandse elftal in de halve finale van het Europees kampioenschap. Ja. En uh, nou, dat was toen in één keer heel erg ja. in de belangstelling in Nederland. Was dat het hoogtepunt van je carrière tot nu toe? Nou, mijn hoogtepunt moet nog komen. Oh ja, wanneer komt dat? Vandaag Voor Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, uh, nee ik, kijk, ik kijk altijd vooruit. En uh, ik, ik zie dat mijn hoogtepunten voor me liggen. En dus mijn, mijn, mijn volgende hoogtepunt uh, gaat het EK in 2013 worden. En wie gaat eh, bij de Olympische Spelen het, het damesvoetbal winnen? Ja, ja, winnen. Nu. Wie gaat de gouden plak op wijzen? Uh, ja, ik denk dat... Uh, ik kan moeilijk één land... Uh, ik denk dat het of een, uh, een Amerika wordt. Um, een, uh, een Japan of een Brazilië. Eén van de drie gaat het worden. Ik heb nu de, de eerste wedstrijden zijn gespeeld. En ik... Uh, ik heb, uh, niet, ik heb niet veel gezien, wat samenvattingen. Je gaat niet kijken naar Engeland, uh, Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld? Nou, soort... gisteren was die verleiding wel heel erg groot om... Uh, Engeland, hè, de angstgekner ja, ja, ja. van nee, de Nederlandse nee, vrouwenvoetbal. Nee, ja. ja, inderdaad, ja. inderdaad. Maar uh, nee, ik heb uh, zaterdag ga kijken naar de wedstrijden. Want? Welke wedstrijden worden er zaterdag gespeeld? Ik heb het programma ook niet zo 1, 2, 3 in mijn hoofd. Zo, zo dan heb zo je de ver... tijd? Maar dan heb ik de tijd. Ja, dan hoef je ja. niet te trainen. Dan hoef ik niet te trainen. is het nu vijf dagen lang achter elkaar trainen? Elkaar? Ja, maar ja, nou ja, ja, het is vijf, uh, vijf dagen... Nou, laat ik het zo zeggen, wij trainen elke dag. En de internationals die, uh, die trainen zelfs uh, uh, op maandag en dinsdag twee keer in de week. Dus uh, ja, het is gewoon uh, zeven, acht trainingen in de week plus je wedstrijd die je hebt. Mag ik je heel veel succes toewensen toe in je nieuwe carrière bij Ajax? Ja, een club van je dromen? een club van mijn dromen, ja. Daphne Koster, verdediger. John Fred en de Playboy-band. Judy in disguise. I'll just take your glasses. John Fred een Playboy Band and Judy in disguise. the skies. Radio 1 Sportzomer Jukebox. Sinds het begin van de Radio 1 Sportzomer heeft u via onze website... uw persoonlijke verhaal bij bijzondere sportfragmenten kunnen vertellen. Nou, het is overduidelijk dat de meeste luisteraars mooie herinneringen hebben... aan het EK in 88 en aan de volleybalploeg die in 96 een gouden plak won. In deze laatste jukebox gaan we luisteren naar het favoriete sportfragment... van José van Lange uit Geldrop. En laat Geldrop nou net het dorp zijn waar Pieter van Hogeband opgroeide. Dus wat is uw fragment, mevrouw van Lange? Ja, dat klopt. Ja. Dat was 18 augustus 2004, hè? Ja. Op de Bookie Hookie Happy Day, zoals ik dat maar noem. Ja. Pieter ja. van der Hogeband uh, prologeert zijn Olympische titel: ja. 100 meter vrije slag. Laten we luisteren. En de aanval van Pieter die zal nu moeten komen. Maar ik denk dat de aanval van Pieter een beetje te laat komt. Hij schuift nu wel helemaal vlakbij. Vlak het publiek schreeuwt hem toe. En de Zuid-Afrikaan die houdt stand. Die houdt nog steeds stand. Wie komt er het beste uit bij de finish? Ik denk zelf de Zuid-Afrikaan. We kijken even. Nee, nee. Ja, ja. Haha, het is toch Pieter van onder Hogeman. Hier. Hij wint. Hij wint. In 48-17. Nou, het blote oog was niet zichtbaar. Dit is werkelijk fantastisch. Hij is hier de man die op het juiste moment, op het juiste moment er is. Pieter prolongeert zijn Olympische titel. Ja, Olympische Spelen 2004 en uh, u komt uit hetzelfde dorp. U kent Pieter? Uh, nee, ik ken hem niet persoonlijk. Ik ken hem alleen maar uh, van, uh, van horen zeggen. En hij is een dorpsgenoot. En, uh, maar u bent bevriend, bevriend met zijn moeder, geloof ik, hè? Ik ben wel bevriend met zijn moeder, uh, ja, daar tennis ik mee, maar daar, ja, dat houden we altijd uh, mooi gescheiden. Dus uh, dat zijn twee werelden waar we in leven. Maar het, en, he het uh, hele dorp was natuurlijk uh, druk met die wedstrijd. De, uiteraard, ja. Uh, ik, ik, uh, na de wedstrijd uh, ging ik nog even heel gauw boodschappen doen omdat ik een gigantisch drukke dag had. En geld op was helemaal leeg en de winkel was leeg en iedereen was kennelijk uh, aan de buiten gekluisterd geweest zoals wij dat ook waren. En uh, ja, het was natuurlijk een fantastische race. En we waren, uh, ja, hij zat allemaal op die banken. En het is zo raar dat dat eigenlijk maar één maar, maar minuutje is... waar je dan de hele dag aan denkt van... oh ja, straks even Pieter kijken, straks even Pieter kijken. En tussen alle wasjes en bedrijven van de vakantie door... denk je ineens, oh, zo laat was het ook alweer? En dan... Ja, dan ineens zit je op, op, op die bank en dan zit je te kijken en dan voel je die spanning. En ik en weet nog van ook... dat tafel duo wat daar op zwevende muziek speelde. En... en is het ook zo weer voorbij? Dat dan weer wel. Dan is het weer zo voorbij. En mooi, dat eigenlijk zo gek, ja. uh, mooi dat we hem nog even konden beluisteren. Dankjewel, ja, mevrouw dan. Van Langen. Oké, okay, graag gedaan. Ja. Ik voel nu nog die spanning als ik het zo hoor. He? En als die, die zwemmer dan aantikt, tik, dan tikt die tegen zo'n lust natuurlijk van uw bedrijf, meneer Van Rent. Nee, bij de, bij de 10 en de 25 kilometer wel, maar in het zwembad zijn het aantikborden. Maarten van der Weijden dan, die deed het Ja, wel. ja Maarten van der Weijden hebben wij geplokt. En Daphne Koster heeft nog een kans met het Nederlands elftal tegen Zweden. Moet goed gaan dan, hè, denk ik Het EK voetbal. Hele!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 Reserveer nu via de Spelen.nl. Met Tom van de Kamp. Met Paulien, We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen. En Pien. En Ed. En Karlijn ga ik ook bellen. En Lars bellen. En Suus en Jeroen. Thomas. Elisa bellen. Onbeperkt mobiel bellen met collega's. Nu gratis bij het nieuwe bedrijfsflexibel abonnement van KPN. KPN werkt voor ondernemers. Nu één jaar lang van 35 voor 20 euro per maand. Ex BTW. Bijvoorbeeld met een Samsung Galaxy S3 voor 49 euro. Kijk op kpncom zakelijk, Ook voor de voorwaarden.